18 plus, speel bewust. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door Nu.nl. Met Mart Goedemorgen. Nog altijd veel problemen op de weg door het winterweer. Files en vertragingen en het advies van Rijkswaterstaat blijft. Ga niet de weg op als je niet hoeft. Vrachtwagens hebben bijvoorbeeld last van de sneeuw... komen niet weg van parkeerplaatsen, dus worden ze geholpen. Door bijvoorbeeld iemand met een trekker, hoort de NOS in het Bramense Hang. Met een trekker heb je veel meer grip eigenlijk. Dus dan geven ze even een klein duwtje of in dit geval een kleine trek... en dan kunnen ze weer door. In veel steden blijven de bussen binnen. En ook op het spoor zijn er nog altijd problemen, vertelt de NS. We gaan nu echt wel snijden in de dienstregeling. En mijn advies zou dus ook zijn voor reizigers... als je niet op pad moet, stel je reis dan eventjes uit... en kijk later op de ochtend weer. In het hele land, behalve op de Wadden, geldt code oranje. Allerlei scholen zijn dicht vanwege het winterweer. Zowel basis- als middelbare scholen. Andere scholen geven online les of starten wat later vandaag. En als je dan toch aan de gang moet, is dat balen... zegt deze leerling in Veenendaal. Wij zijn bijna de enige school die open zijn. En ik wil gewoon uitslapen, want ik ben heel moe. Dus. <laughs> ouders die hebben wel uh, moeite om informatie van uh, scholen te krijgen. Want allerlei apps waarmee scholen contact houden met ouders, die zijn overbelast. Dan ander nieuws, in Berlijn zitten nog altijd ruim 20.000 huizen en bedrijven zonder stromen. Dat is natuurlijk geen pretje met die kou nu, hebben ze ook daarmee te maken. Storing begon zaterdagochtend door een brand die door linkse extremisten zou zijn aangestoken. Het zijn speciale plekken met bijvoorbeeld noodstroom... waardoor mensen zich even kunnen opwarmen en hun telefoon kunnen opladen. En de oudejaarsconferentie van cabaretier Peter Pannenkoek... is de best bekeken conferentie van de afgelopen jaren. Ruim 3,3 miljoen mensen zagen hem. De meeste live op Oudjaarsavond... en de dagen daarna keken nog ruim een miljoen mensen de show terug. En Peter Pannenkoek noemt die hoge kijkcijfers ontzettend eervol. Dat weer van Weerplaats, daar ja al veel over gezegd. Die sneeuw trekt van west naar oost, tot 10 centimeter kan er vallen. Het is rond het Vriespunt en in vrijwel het hele land dus code oranje. Dan de verkeersinformatie. 32 files op dit moment. Qua lengte vallen ze wel mee. Twee files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen Tilburg Reeshof en Tilburg Centrum West. 4 kilometer. Vertraging is daar 11 minuten. En de A59 Zonzeel richting Ost. Tussen Zonzeel en Maden. 7 kilometer. Vertraging is daar 17 minuten. De weg is daar afgesloten. Komt door reddings- en bergingswerkzaamheden. De hoofdrijbaan is dicht. En ter hoogte van het Ter Terheide. Is een omleiding ingesteld. Um, bij het knopend Zonzeel verkeer Zonzeel. Den Bos moet daar Breda, Eindhoven en Utrecht volgen. Dus de A16, de A58 en de A27. En snelheidscontroles die zijn er uh, niet gemeld. Zometeen, terug in de tijd naar 7 januari 1995 in de Top 40 Classic. Nu eerst Marshmallow en Kane Brown. You music. You music you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 You 9 over 11. We gaan terug in de tijd. We gaan terug naar 7 januari 1995. Toen draaide de film The Lion King in de bioscoop. Met in de hoofdrol. Nou ja, de leeuwenkoning, Mufasa. Niet tevreden zijn zootje Simba. Zijn oom, Scar. En ja, dan overlijdt zijn vader. Nadat er een kuddig gnoes op hol geslagen is. Ik zou zeggen, pak je tissues erbij. Bevroren tranen anders bij dit stukje uit de film. Get up. Dad. We gotta go home. Ja, en zijn lieve. Nou, ik zeg het cynisch. Zijn lieve oom Scar. die raadt hem aan om te vluchten. Simba, en nooit terug te komen. Dat vluchten dat doet hij. Komt hij ook Timon en Pumba nog tegen? Raakt hij mee bevriend? Maar hoe eindigt het met Simba? En met Scar. Dat zie je dus in The Lion King. En doordat die film zo'n groot succes was... kwam de soundtrack uit de film binnen in de top 40. Ja, en vandaag is dat keuze 1 in de top 40 classic. Circle of Life van Elton John stond op nummer 8. The of the real op 27 in de top 40 MC Sar en The Real McCoy. Met Another Night is keuze 2. En op 29 Edwin Collins en A Girl Like You.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 Flashbacks naar de Q Escape Room bij december en 12 to 12. Top 40 Classic. In de Top 40 Classic vandaag terug naar 7 januari 1995. In de Top 40 toen onder andere Elton John met The Circle of Life. Ook MC Sar en The Real McCoy met Another Night. En Edwin Collins met A Girl Like You. Was het spannend vandaag? Moi. Als Disney een optie is, dan gaan we altijd voor Disney. Ja, Menno, dit kan toch niet anders zijn... Dan de Circle of Life. Nou, deze is niet moeilijk hoor. Dat wordt de Circle of Life. Circle of Life. It's the Circle of Life. It's the Circle of Life. And it moves us on. Altijd Circle of Life. No matter what, waar hij op tegenover staat. Circle of Life van Elton John. Alsjeblieft. Ja, nou, ik ga er zelf niet over. Hè. kijk naar waar er op gestemd is. Maar uh, dik gewonnen. 76% van de stemmen. Dankjewel. Day, we on the planet. And blinking step into the sun. There's more to be seen But all our reprieve is to join the stampede, you should never take more.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 In een groot gedeelte van het land code oranje komt door de sneeuwbuien die overtrekken. En het wordt vandaag maximaal 3 graden dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 27 files op dit moment in het land. Het zijn wel allemaal korte files. Um, even kijken. Op de A59 staat een file van Zonzeel naar Oost tussen Zonzeel en Maden die wat langer is. Een 4 kilometer vertraging is daar 9 minuten. En de weg is daar dicht en het komt door reddings- en bergingswerkzaamheden. En er is een omleiding ingesteld ter hoogte van de knooppunt Zonzeel. Verkeerigt in Den Bosch moet daar Breda, Eindhoven en Utrecht volgen... De A16, de A58 en de A27. En de andere filie die opvalt is uh, A58, Breda, richting Tilburg, tussen Wafel en Tilburg Centrum West. 4 kilometer vertraging is daar 10 minuten. En een één snelheidscontrole op daad 13 van Rijswijk naar Rotterdam. Daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 6,8. Met Sienna Spyro Zomer Eerst Last Frequencies. En are you with me? Q sounds better with you.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 On this hill. Tien over half 12, dit is Q-Music. De hele ochtend stroomt de Q-App vol met winterse plaatjes en winterse berichten. Dat is ook wel echt leuk om te zien. Marleen van Tiel bijvoorbeeld. Die is lekker aan het thuiswerken vandaag. Tussendoor naar buiten aan het kijken. Ze zegt hier in Veghel sneeuwt het al heel hard. Beginstand vandaag is 17 centimeter van de afgelopen dagen. Dus kijken hoeveel er vandaag bijvalt. Ook harde werkers in de Q-App zoals Ramon Prins... Die zegt: Ik luister vanuit de Bergingsvrachtwagen. Voor ons geen sneeuwvrij, maar sneeuwpret. Uh, ook even succes aan Danielle Grift. Ze is onderweg. <laughs> uh, zij stuurde: Goedemorgen, mijn zus en ik dachten gezellig naar Duitsland te gaan vandaag. Goed idee, hè? Ach, het heeft ook wel wat avontuur beg begon thuis voor de deur. Nog maar 175 kilometer te gaan. Uh, ik heb hier ook maar 10. Mensen, houden rekening een beetje met de strooiauto's. We zijn er ook voor jullie, hè? Wij houden ook rekening met jullie, ja. alsjeblieft. Ja, doe een beetje lief tegen elkaar ook, hè? En sta er ook even bij stil als je onderweg bent... dat er ook natuurlijk mensen in de auto zitten die de weg echt op moeten... en die dat doodeng vinden. Dus uh, bumperkleven zo, ja, moet je normaal ook niet doen... maar vandaag ook helemaal niet. Uh, doe ook je lichten aan de auto even handmatig. En als je buiten loopt, ja, ook opgepast, hè? Het kan vriezen, het kan dooien. Maar ga je op je plaat, dan zijn ze te laat met strooien. Knal André Hart niet. Zie Precies dat. Het kan vriezen, het kan dooien. Vijf je plaats hij is te laten zo. En vergeet hem niet te genieten, want het ziet er natuurlijk wel allemaal mooi uit. This ain't a song for the broken hearted. Teddy Swims en Toons met Gone, Gone, Gone. Kelly Pellegrino, goedemorgen. Yes, een hele goede. Morgen, Menno. Kelly, ja, ik zat nog even verder te kijken in de Q-app. Ik uh, kwam van jou een foto tegen. Jij hebt uh, de meest creatieve dag van je leven. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik kan me niet heugen wanneer de laatste keer het geweest dat ik een sneeuwpop gebouwd heb. <laughs> ja, jij stuurt een foto van een sneeuwpop. Jij stuurt ook Hij is af met al mijn uitroeptekens erachter. Yes, klopt. Nou, hij is ook af. Het is een klassiek model met uh, drie ronde ballen. Een grotere bal en dan een middelgrote bal en een kleinere bal voor het hoofd. Ja, het is echt klassiek inderdaad. Ja, maar het is echt goed gelukt. Wat heb je gebruikt als armpjes bijvoorbeeld voor deze sneeuwpop? Uh, dit zijn uh, vuurwerkjes sterretjes. Ja. Een soort sterretjes inderdaad. Uh, dan zie ik de mond. Ik weet niet waar die van gemaakt is. Ik zou zeggen iets van wijngums, maar het is vast wat anders. Uh, nee, nee dino-sprinkles voor op cakejes. Dino-sprinkles voor op cakejes had ik nooit geraden. Uh, de ogen, wat zijn dat? Uh, wijndopjes. Wijndopjes? Oké. Okay. Yes. En de neus, daar kan ik echt uh, niks van maken. Hmm, nee, nee, dit is uh, iets wat je als vrouw onder je ogen legt om je ballen wat minder dik te maken. En oh. ik heb er zo ingestoken. Uh, en hoe heet dat? Oh, ik heb echt geen idee, moet ik heel eerlijk zeggen. Oh, stuur me dat er even, want dat kan ik, ik wel gebruiken. Ja. Maar ik, vind, uh, ja, ik vond het uh, een aangename foto om te zien in de Q-app. Dus uh, even applaus voor je, dit heb jij goed gedaan. Ja, dank je wel. Superleuk. Hé, hey, dank voor het luisteren. Ja, zeker. Veel plezier. Doe Kelly, oi. Doeg. Dit <laughs> is Q Music met Miley Cyrus. Dit is Midnight Sky. Het yeah, is a long night. Cyrus Midnight Sky. We beginnen zo de woensdagmiddag. vol energie met Right Stop Lunchtime. Onder andere rehab en and a touch of class zitten erin met All Around the World. Het nieuws komt eraan met Mart. Een verse sneeuw -update zo zometeen. en ook dit nieuws. Vrouw de cel in omdat ze haar man opsloot op een bijzondere plek. Mm. En het is woensdag, dus natuurlijk zometeen. Kinder, kinder. de Kinderquiz. Een nieuw jaar.